Dit was het NOS Journaal. Ik heb eigenlijk wel flinke trek, dus als we zo gaan denken. Oh ja, ik ook.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 Labyrint. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond en welkom bij Labyrinthe, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Het kan een boom zijn of een kamer, een barak of een hek. Of gewoon een dan. Kanon, natuurlijk. Plaatsen van herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. En dus meteen ook gevoelig erfgoed. En het lijkt wel, hoe langer die oorlog geleden is, hoe heviger de discussie over dat soort herinneringsplekken. Onze gast vanavond is Rob van der Laars. Hij is hoogleraar erfgoed van de Oorlog aan de Vrije Universiteit. En ondanks was hij medegastheer van een conferentie van alle Holocaust Memorials ter wereld. Welkom in de studio. Hoeveel zijn dat er eigenlijk, al die memorials? Nou, als je echt over de wereld praat, dan praat je natuurlijk over honderden. Uh, memorials, waarvan uh, je kunt denken aan relatief kleine amateurachtige museumpjes, waarvan er alleen al in Nederland zelfs honderden zijn, tot, uh, tot hele grote muse uh, memorial museums. He, dan kun je dus denken aan het Jewish uh, Holocaust Memorial Museum of Yad Vashem. Maar ja, ook bijvoorbeeld het Anne Frankhuis Huis in, in Nederland, dat, dat qua bezoekersaantal een enorm uh, belangrijke plek is op, uh, op dit gebied, met, met meer dan een miljoen bezoekers per jaar. En waar gaat zo'n conferentie dan over? En, en hoe gaat dat eraan toe? Nou, de conferentie gaat eigenlijk vooral... in dit geval ging de conferentie vooral om de vraag... wat, uh, wat moeten we met, die, met, die, met al die verschillende plekken... en welk verhaal vertellen ze? En dat verhaal dat werd eigenlijk op drie niveaus uh, uh, behandeld. Op het niveau van puur het historisch onderzoek. Dus echt de interpretatie van, uh, van, van wat ergens gebeurd is, hè, de plekken zelf... Maar, eh, maar ook op het niveau van de educatie. Wat wil je dat mensen die daar komen als bezoeker meekrijgen? Een boodschap, ook op scholen en ook op andere plekken. En in de derde plaats eigenlijk vooral de vraag van... Ja, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe benader je die plekken? Wat, wat, wat, hoe enseneer je ze? Wat, eh, wat, wat beleef je als bezoeker wanneer je er komt? En, wat is eh, de grootste angst? De grootste angst? Nou, in dit geval had de conferentie als thema Holocaust and Other Genocides... En de angst die hier gold was eigenlijk, uh, lag op verschillende niveaus. Eén uh, angst die bij sommige bezoekers te bespeuren was. Uh, en, dan, en dan bedoel ik niet een specifieke groep, maar eigenlijk bij verschillende groepen. Dat was dat uh, de holocaust zou worden vermengd met andere genocides. Dus, dus dat de... het een algemeen verhaal wordt, zoals met Bevrijdingsdag in zekere zin is gebeurd. Ja. Van tolerantie ja. en, en verdrukking. Ja. Ja, en en, en dat, op dat het allemaal ja. nooit meer gebeuren. En dat is natuurlijk een. een, een aan vele kanten een ingewikkeld en complex verhaal. Omdat de holocaust voor, uh, voor, voor Joodse nabestaanden, toch vooral draait om, om de 6 miljoen. Dat is bijna een heilig getal, zou je kunnen zeggen. En. Um, en ja, tegelijkertijd in de oorlog zelf, in de Tweede Wereldoorlog... en ook ervoor en daarna veel andere slachtoffers zijn gevallen. Nog tientallen miljoenen meer, die niet Joods waren. Maar, maar nou, neem bijvoorbeeld de Slavische volken in Oost-Europa, de Russen... ook, ook vaak een, in het Westen in ieder geval vaak vergeten groep. Dat gaat om, om, om tientallen miljoenen. En vaak is dan ook echt dezelfde plek, vandaar ook de discussie. Ja. Dus als een plek eenmaal een, een locatie van onheil is geweest... dan wil het historisch lot dat dat vaker op die plek zal plaatsvinden... Nou, het historisch lot... dat, dat is wat u, u wel natuurlijk gaat. niet als historicus, maar... <laughs> nou, ik geloof wel dat geschiedenissen zich soms kunnen herhalen op bepaalde plekken... maar vaak net iets anders dan je van tevoren had bedacht. Dus voorspelbaarheid is er eigenlijk niet bij. In dat opzicht zijn we natuurlijk geen natuurwetenschappers. We kunnen geen proefjes doen en zeggen zo... dit is de wetmatigheid van de geschiedenis. Maar nee, het, het interessante is inderdaad precies zoals je zegt. Het, het, kan, uh, het gaat om de vraag, ja, wie, wie... Wie zijn de slachtoffers van massa-terreur-concentratiekampen op uh, dezelfde plekken? Dus je kunt je voorstellen, er zijn massamoorden geweest in dorpen waar Joden en niet-Joden wonen. Tel je nu alleen de Joden of tel je het hele dorp? Dat is heel grof en ruw gezegd. Maar, maar dat, is, dat, dat is een discussie die plaats kan vinden. Zoals in Westerbork ook uh, de Molukkers na de oorlog uh, vast hebben gezeten. Die wilden daar ook hun eigen uh, herinneringsplek. Ja, maar dat is een heel andere. En, en... En, uh, en, en hiermee niet te vergelijken discussie. Omdat uh, ze niet vermoord zijn Omdat ze niet vermoord zijn en omdat ze er ook niet naar hun eigen gevoel vast hebben gezeten. Dus in tegenstelling tot, uh, tot, de, tot de Joden, uh, Zigeuners en Verzetstrijders... Die, die daar echt naar de kampen zijn vervoerd in de oorlog... kun je, dat natuurlijk, kun je daarmee de Molukkers nooit op één plek zetten. Er zijn geen nou slachtoffergroepen. Ja, wel wel een zin. goed voorbeeld dan dat is uh, in Oost-Europa... dat de kampen vaak gewoon in gebruik bleven... maar dat er dan gewoon nieuwe gevangenen kwamen na de oorlog. Ja, en dat is natuurlijk ook vergelijkbaar met Westerbork... waar, waar direct na de oorlog de eerste NSB'ers die werden opgepakt... Eh, onmiddellijk ook naar het kamp werden vervoerd... op het moment dat er nog, nou naar schatting zo'n 600, 700... Eh, joden in het kamp aanwezig waren. Dus, dus eh, een deel van de gevangenen zat er nog op het moment... dat eigenlijk de eerste geïnterneerde NSB'ers er al kwamen. Dus het kamp maakte een... Ja, eigenlijk een, een, een overgang door van een, van, een, van een concentratiekamp... of eigenlijk een doorgangslager naar een interneringskamp. En dat heeft eigenlijk wel een paar maanden geduurd... voordat de laatste Joden daar vertrokken waren. En, en het kamp als het ware een volwaardig NSB-interneringskamp was. En in aanvang zelfs werden de Joodse gevangenen... Ge, uh, gebruikt, als die werden onmiddellijk als herschold tot, uh, tot, tot kampbewakers. Overigens moet ik er wel bij zeggen, een deel van, van de Joden... was dat ook al geweest in de periode daarvoor. Dat is een ingewikkeld verhaal. Kortom, dit is één moeilijke kwestie van wie is die plek eigenlijk? Welke geschiedenis ja. vertel je aan de hand van die plek? Uh, moet je alleen de holocaust vertellen of ook andere uh, narigheid? Ik noemde al aan het begin. We hebben, de, we hebben de kwestie gehad van de boom van Anne Frank. De, de, die boom was ziek, moest worden omgezaagd. We hebben de kwestie gehad van uh, de afgebrande commandantswoning in, in Westerbork. Uh, Kamp Amersfoort, want daar moest, moest gebouwd worden. Het lijkt wel alsof die discussies nu veel emotioneler zijn dan, dan zeg 20, 30 jaar geleden. Terwijl die oorlog langer geleden is. Hoe kan dat? Ja, dat is eigenlijk een heel. Dat is eigenlijk een beetje een raadsel. Uh, er is, ik heb een paar jaar geleden. In een, uh, in, een, in een adviesrol uh, ben ik betrokken geweest... bij het, bij het VWS-programma Erfgoed van de Oorlog. En toen was eigenlijk de gedachte... we zijn nou zo ongeveer 65 jaar na de oorlog. En, en je kan dus eigenlijk wel zeggen... dat de laatste ooggetuigen met pensioen gaan. Of laten we het anders formuleren. De mensen die als ooggetuigen de oorlog hebben meegemaakt, die, die zullen in, in, in de komende jaren... eigenlijk de laatste oogtuigen zullen, zullen overlijden. En ja, wat moet je dan met al die herinneringsplekken... met al die objecten die wij eh, in, het, in het algemeen het erfgoed van de oorlog noemen... of de collectie oorlogserfgoed. Nou, de gedachte was eigenlijk, we moeten daar wat mee... in, in, in zoverre dat we het niet allemaal meer kunnen gaan bewaren. We, kunnen, we, moeten, we moeten selecteren. De oplossing werd eigenlijk gezocht in digitalisering. En, eh, maar wat blijkt dat is eigenlijk, we zijn nu weer een jaar of vier verder... dat mede door dit programma, maar ook door internationale discussies... Uh, eigenlijk nog weer meer en veel meer belangstelling is... voor het erfgoed van de oorlog dan, dan bijvoorbeeld vijf jaar geleden. En, en, en dan weer tien jaar daarvoor. Het is een wonderbaarlijk verschijnsel. Maar zijn dat de kleinkinderen die willen weten... wat opa nou eigenlijk heeft meegemaakt? Of is het gewoon omdat het een, een spannend verhaal is? Ik denk beide... Um, Beiden. En, en, en, en daarmee is niets gezegd van dat het een minder belangrijk is dan het ander. Natuurlijk is het zo dat, uh, dat de, de relatie van plekken naar nabestaanden... mensen die, die weten, mijn vader of mijn, of, of mijn grootvader of mijn tante of oom... heeft hier in Westerbork gezeten of is in Auschwitz uh, uh, ver, vermoord... dat... Dat roept bij mensen natuurlijk het gevoel op... niet bij de eerste generatie. Daar ligt natuurlijk ook een deel van het antwoord op de vraag. Die hebben niet zo'n belang om terug te gaan. Je bent blij dat je als het ware eraan ontsnapt bent. Die ellende hoef je niet nog een keer te zien. Ook die generatie heeft niet, niet, niet geprotesteerd... toen dit soort plekken vaak werden afgebroken. Zoals Westerbork, Amersfoort, Vught voor een deel. Maar ook in het buitenland vrijwel alle uh, concentratiekampen. Nee, het probleem zit eigenlijk meer bij de tweede generatie die toch wil weten van, waar, ja, wat, wat is er nou gebeurd? Een ander soort van beleving van de oorlog had... niet zozeer die twee minuten stilte bij een monument... maar toch veel meer het idee had, ik wil weten waar het gebeurd is. En nu de derde generatie, misschien ook de vierde generatie... want we praten natuurlijk in feite al verder dan de kleinkinderen... Ja, Voor hen is die oorlog niet meer iets wat ze uit, uit verhalen met ooggetuigen zelfs hebben meegemaakt. Maar iets waarvan ze weten dat het is een deel van de familiegeschiedenis is geworden. Of een deel van, van de geschiedenis, laten we zeggen, van, van, een, van een groep of van een land of van een gemeenschap. En, en ja, de plek zelf, maar ook objecten, zijn misschien het laatste en het enige tastbare bewijs wat je hebt. Meer nog dan, dan boeken en geschriften. U had het over Westerbork. Daar ging deze week een groep archeologen aan de slag. Onze verslaggever Gerda Bosman. Die sprak met conservator Guido Abuis en de archeoloog Ivar Schutte. En bouwbiograaf Jobbe Wijnen. De krakende fragmenten die u hoort zijn afkomstig uit het archief van herinneringscentrum Westerbork. Het zijn historische opnames die de conservator eind jaren negentig maakte. Daar waren helemaal geen kapstokken. En dan gaat die, die keukendeur. In de, die, als je in de haal was, dan was die keukendeur. Ja. En even verder, daar was die taak. Dit en is mevrouw uh, Asch Rozentaal. Ja, ze haalt herinneringen weinigen. op aan het huis waar ze gedurende de Tweede Wereldoorlog als huishoudster huis werkte. De woning van kampcommandant Kemmeker bij Westerbork. Oh. Mevrouw Asch leeft niet meer. Nou, die tafel, wat maar zeggen... Ze is hier in gesprek met Guido Abuis, conservator van herinneringscentrum Kamp Westerbork. De collectie die hij beheert is in 2009 flink uitgebreid met een nieuw object. De woning van kampcommandant Kemmeker. Het is een, een huis. Nou, Daar zit je als conservator tussen al je andere spullen. Ja, dat is heel vreemd natuurlijk. Want tot nu toe hield je je altijd bezig met, met foto's, briefkaarten, brieven. Uh, gebruiksvoorwerpen die uit het kamp kwamen. Dat registreer je dan. Uh, je probeert er in ieder geval iets mee te doen. En ook in ieder geval te bewaren voor de toekomstige generaties. En dan, uh, die woning die was natuurlijk altijd een begrip. Je fietste langs, uh, je kijkt ernaar, uh, je ziet het steeds meer achteruit gaan. Het is jarenlang bewoond geweest door mevrouw Spekkelbrein. En op een gegeven moment dan uh, kwam ik terug van vakantie en hoor je van... Uh, ze is opgenomen dat ze een gevaar werd voor zichzelf uh, op verzoek van de familie. En, uh, en die is toen eigenlijk de woning gaan leeghalen. De houten woning, het enige originele gebouw dat er nog staat, is er bar slecht aan toe. Zonder bescherming zal het niet lang meer duren voordat het bezwijkt onder vocht en schimmel. Het krijgt daarom een glazen overkapping. Maar voor die er neer wordt gezet, worden de bodem om het huis en het huis zelf door archeologen onderzocht. In de woning heeft onderzoeker Jobbe Wijnen daarom tijdelijk zijn intrek genomen. Waarom heb je zo'n masker op? Nou, omdat hij toch wel behoorlijk schimmelig is. Het is gewoon ongezond. Ja, uiteindelijk is het ongezond, denk ik, ja. Ja. Het is beter om hier een masker op te hebben. Okay. Ik begon het ook al te merken toen ik hier net begon uh, een beetje zo duizelig te worden. Dus uh, als de ramen open zijn, dan gaat het wel. Maar als gauw de ramen dicht zijn, dan is het toch niet helemaal lekker hier. Beschrijf de kamer eens. Nou, het is in ieder geval uh, duidelijk een enorme puinhoop. De laatste bewoner is hier uh, in 2007 vertrokken. En daarna is er uh, ja, behoorlijk chaotisch opgeruimd. En uh, veel rommel achtergebleven. Er is ook weer dingen bijgeplaatst. Om een soort van uh, bewoning te stimuleren tegen de krakers, zeg maar. En uh, ja, verder, je ziet gewoon de vloeren zijn uh, kaal. Uh, er ligt heel veel stof. Er uh, hangen oude gordijnen. Overal zitten grote schimmelplekken. En uh, ja, het is een behoorlijk uh, de bedoeling. Het ruikt hier ook een beetje. Ja, behoorlijk. Ja. Er hangt hier een, uh, een dikke schimmellucht. Ja, ja. Een penetrante schimmellucht, ja. Van deze kamer waar we nu staan zijn veel foto's gemaakt. Uh, ja, je, je ziet hier... Kijk, hier zie je een foto van, van de kamer zoals we hier staan. En dan zie je daar links op de foto zie je die kast waar van alles en nog wat uh, uh, uh, in werd... Uh, Bewaard. Je ziet ook het raam je ziet eigenlijk een, een, een klein tafeltje met, met stoelen. Een beetje, een beetje Duitse inrichting. Je ziet toch dat de Duitse smaak komt toch weer terug in de inrichting van de woning. Uh, er zijn ook andere foto's gemaakt waar bijvoorbeeld in gezelschap van bijvoorbeeld Auster Funten, een van de drie van Beda, die... Um, daar heeft gezeten en dan zijn ze gezellig aan het praten en aan het drinken. Dus dit was eigenlijk de ruimte waar uh, zeg maar de gasten werden ontvangen. Dus we weten hoe bepaalde ruimtes waren ingericht. En je gaat natuurlijk op zoek naar getuigen. En eigenlijk van al deze personen was er op dat moment eind jaren negentig nog maar één persoon in leven. En dat was mevrouw Asch Roosentaal. En... Die is op een gegeven moment, uh, toen hij kampcommandant werd, gevraagd om als huishoudster voor hem te gaan werken. En er moest ook gekookt worden, want er werd, uh, mevrouw hield zich vooral bezig met het koken. En dat heeft ze eigenlijk tot de dag van de bevrijding, eigenlijk tot de dag voor de bevrijding, het vertrek van Gemmeke, heeft ze dat, uh, is ze dat blijven doen. Nou, no, ik heb brood neergezet, boter, en daar had ik tomaten en radijs en had ook biedenslaar, heb ik daar ook neergezet. En ja. daar komt hij, uit de vinden, zegt hij, alles rood. En wat dacht hij wat ik gezegd heb, rood is die farbe des tages. Hij oh. <laughs> heeft, heeft niks gezegd. En uh, dan, wie heet die andere, is, is, wie heette die toch, die Hoge Pieter in Zepf? In... Die kwam geloof ik uit Hannover, hè? Hoe reageerde Gemmeke op die opmerking van u? Heeft niks gezegd. Ja. Volg ik, ik ga ja. ja. Ja, je moet wel een slangenmens zijn. Uh. Ja? Nou, dit wordt dus een uh, stoffige bende. Moet je, je zaklamp even vasthouden? Nee, hoor. doen het goed. Masker weer op, dan het stof. Ja, even kijken dan. Moet voel hier pas. Nou, ik kruip wel uh, een klein gat in de vloer. Nou, weet je ook waarom, zo, waarom het kruipruimte genoemd wordt? Het ja, is echt uh, letterlijk een kruipruimte. <laughs> nou, als je er eenmaal in bent, dan uh, gaat het meestal wel. Ja, ik, zie een, uh, ik zie dus nu de onderkant van de uh, eetkamer en ik kijk door een, uh, ja, een hele nauwe gang waar de verwarmingsbuizen doorheen lopen. En ik zie ook uh, de balken die hier uh, die onder de vloer zitten. En het grappige is dat daar uh, de vingerafdrukken in zitten van uh, de persoon die de verwarmingsbuizen heeft geïsoleerd. Die heeft lijkt me geen uh, pretje moet ik eerlijk zeggen. Nee, nee. wel een leuk, uh, leuk spoor. Ja dat is het mooie van een kruipraam. Dus hoef je niet uh, netjes te wezen. Nee, precies. En dat is ook precies waarom dat is uh, vaak uh, spullen achtergelaten worden. Want die rotzooi waarvan je dan, uh, waar ze vroeger dan vaak dachten van nou, dan moet ik even kwijt. Ja, dat, uh, dat ging toch, toch wel eens uh, de kruipruimte in, uh, zeker bij verbouwingen. Uh, ja, dat is gewoon heel veel uh, altijd zo gegaan. Dus uh, nee, ik ga zo nog wel even wat dieper uh, erin en dan hoop ik nog wat te vinden. Maar, uh... Ben je daar lang mee bezig? Nou, dat kan wel een uh, kwartiertje duren misschien. Oh, oké. Okay. Dan kom ik zo weer terug. Ja, dat is goed. <laughs> Zo meteen horen we hoe het afloopt daar in uh, Westerbork. U luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR... in gesprek met Rob van der Laars, hoogleraar erfgoed van de oorlog... aan de Vrije Universiteit en hoofddocent cultureel erfgoed... aan de Universiteit van Amsterdam. Um, nu, nu gaat het over Westerbork. Een woord wat, je, wat nog wel eens opduikt in, in dit soort contexten is disnificatie. Zegt dat u wat? Ja, disnificatie, uh, wat letterlijk is afgeleid van Walt Disney... Dat heeft alles te maken met de verpretting van, uh, van erfgoedplekken. Hè? Het, is, het is het idee dat, uh, dat erfgoed toch vooral vermarkt moet worden. Verpakt zou je ook kunnen zeggen. Hè? Packaging of the past wordt het ook wel genoemd in zijn Engels. Of gecommodificeerd. Het wordt tot een, tot een waar gemaakt, een product. Iets wat verkocht wordt. En wat dus ook in economische termen geconsumeerd kan Want worden. Want het zijn uiteindelijk ook toeristische trekpleisters. Het uh, Anne Frankhuis of Auschwitz. Uh, hoe, hoe, hoe screw het misschien ook klinkt, zijn uiteindelijk... ja bronnen van verdiensten voor de lokale economie. En dat, en dat is natuurlijk de interessante spanningsveld... waarmee je met dit soort erfgoed altijd te maken hebt. Dat het enerzijds plekken zijn die van belang zijn om te bewaren. Uh, als, als bewijsmateriaal voor wat er gebeurd is. Plekken waar mensen zich willen bezinnen... waar ze, waar ze herinneringen oproepen aan, uh, aan, aan, aan, uh, aan voorouders, aan familieleden. En tegelijkertijd zijn het plekken die, die alleen maar kunnen bestaan... omdat er bezoekers komen. En bezoekers ja, ze zitten toch ook in een soort competitie, zou je kunnen zeggen. Bijna internationaal, uh, om, de, om de tourist dollar, hè, om, het, om het maar zo maar eens uit te drukken. Wat is het uh, moment dat u... Uh... Gaat walgen, dat u zegt, nou, dit, dit gaat mij te ver. Nou, ik, ik zeg altijd wel, bij erfgoed gaat eigenlijk niks meer te ver. Dat klinkt misschien heel raar, maar ik ben, ik ben zelf uh, in principe iemand die het, die, het, die het bestudeert, die het bekijkt en, uh, en die probeert te begrijpen wat er aan de hand is. En uh, je zou kunnen zeggen, met een duur woord: critical heritage studies. Hè? Het is toch vooral de benadering van de wetenschapper. Dus hoe gekker, hoe, hoe liever vanuit dat, vanuit dat perspectief. Maar ik ben wel eens door een, door een loopgaaf uh, ervaring gelopen. Een trench experience. Dan gingen er wat knalletjes af en dan wat flitsjes. En op een gegeven moment kwam er een beetje een, beetje, ja, een soort stinkbommetje kwam er onder je voeten vandaan. En toen zei de conservator erbij, dit is mosterdgas. <laughs> ja. En toen dacht ik, nou, dit, dit, dit is, dit is <laughs> eigenlijk te walgelijk verwoorden wat we hier aan het doen zijn. Ja, dat is natuurlijk de, de als je als je... Uh, gruwelijkheden naspeelt. Maar dat is eigenlijk wat we de hele dag doen in onze cultuur. Dat is, dat is verbazingwekkend. Maar kijk maar eens gewoon naar de krant. Kijk naar het nieuws, de media. Kijk ook eens naar games, waar, waar ongeveer al, al onze hele jeugd, waar al de jongetjes naar, naar kijken. Het zijn allemaal experiences, belevenissen. En ja, dat is eigenlijk waar, waar dit soort plekken en musea mee moeten concurreren... of ze willen of niet, om die bezoekers te trekken. Maar tegelijk uh, beroepen ze zich allemaal op het argument van de authenticiteit. Dit is een belangrijke plek, een historisch belangrijke plek. Het zou een ramp zijn als dit verloren gaat. Ja, en dat is dus het ingewikkelde spel dat, dat gespeeld moet worden op dit soort plekken. Dat je met, met, met gebruikmaking van de techniek die er is om mensen te boeien... Um, om ze een indruk te geven hoe het was, hoe het geweest zou kunnen zijn... om ze niet met onzin en, en, en met alleen maar effectbejag... en inderdaad verpretting te confronteren... maar juist om ze naar een vraag te brengen... van wat zou ik doen als ik, als ik in deze situatie zou zijn geweest van de gevangenen... Maar misschien ook van, van, van de daders of van de omstanders. Dat is eigenlijk de taak waar je, waar je op zo'n plek voor staat. En dat is natuurlijk een hele moeilijke taak. Want het makkelijkste is inderdaad om er gewoon één groot festijn van te maken. Maar als het een educatief doel dient... dan, dan zou je ook de, het volledige verhaal moeten vertellen... met alle grijs componenten die dat verhaal kent. En, en vaak heeft het bewaren van de ervaring juist alleen maar oog voor het volkomen slachtofferschap van, van de ene groep... en het complete daderschap van de andere groep... Het, het biedt niet veel ruimte voor een genuanceerd verhaal. Ja, dan kun je zeggen hoeveel nuance valt er in, in de holocaust aan te brengen. Maar... Nou, ik denk dat er heel wat te nuanceren valt in de holocaust. Uh, en ook daarbuiten, het woord holocaust alleen... al is natuurlijk al een beperking van het perspectief. Als je nagaat dat, um, dat voor heel veel mensen, neem, neem Nederlanders... Uh, afgezien van de 102.000 Joden die de Holocaust niet hebben overleefd... is de oorlog een verhaal geweest... wat zich daar voor heel veel gemeenschappen in Nederland... verre van, van, van, van buiten afspeelde. Het was, denk ook maar aan het begrip, de bezetting. Hè. Jarenlang hebben wij alleen maar de Tweede Wereldoorlog herinnerd... als de bezetting, de Duitse bezetting... waarvan we ons uiteindelijk met hulp van de gearieerden hebben vrijgevochten... met een belangrijke rol voor het verzet. Nou, dat, is, dat is een ander perspectief. Dat draait om heroïk, om helderdom en een ander soort slachtofferschap. Maar ja, je hebt natuurlijk ook het probleem van, van, van het Nederlandse daderschap. De mensen die vochten aan het Oostfront, waar we natuurlijk liever niet over praten. Ad van Liempt, uh, historicus en programmamaker, die had net een, heeft net een boek uit over de Nederlandse politie. Een, een schokkend boek, waaruit blijkt dat, dat die politieagenten vaak zo fanatiek meewerkten aan het vervolgen van de Joden... dat zelfs de bezetter vond dat het te ver ging. Ja, dat is een verhaal dat, dat, dat, dat historici natuurlijk allemaal wel, wel wisten of konden raden, maar waarvan je kunt afvragen hoe breed, uh, hoe, hoe breed dit wel niet is. We hebben natuurlijk het Amsterdamse verhaal van de Amsterdamse politie... In, en de rol in de jodenvervolging, dat kennen we. Um, um, maar maar ja, je moet je voorstellen dat het dus eigenlijk in, in het hele land zo was. Dat overal, en niet alleen politie, maar ook gewoon gemeenteambtenaren. Uh, dus, dus ja, het, het is, het, we hebben natuurlijk ook de rol van de burgemeesters in oorlogstijd. Ook dat is al lang geleden. Maar is, is dan uiteindelijk uh, een plek... De beste manier om educatie te geven. Als het, als het verhaal zoveel ingewikkelder in elkaar zit dan het tot nu toe vaak verteld is, is dan een locatie wel het, het juiste medium om dat te vertellen? Ja, ik denk dat het één van de van de media is om, om iets te vertellen. Um, het probleem is vaak dat je, je moet, je moet verschillende manieren van vertellen niet door elkaar gaan halen. Um, een plek vertelt natuurlijk nooit het genuanceerdheid van, van, van, van een, een duizend pagina's dik historisch boek. Laat staan de, de, de, de, de zoveel delen van, van het oeuvre van Lou de Jong. Maar het is wel de, de, de enige manier om iets tastbaar te maken van wat er geweest is. Je ondergaat daar een totaal andere, nou ja, noem het maar, een beleving van het verleden dan, dan wanneer je leest. En vergeet bovendien niet, de meeste mensen in dit land lezen niet meer. Het, het, je kunt het natuurlijk allemaal opschrijven. En het is prachtig voor historici en, en, en, en voor, een, voor, een, uh, voor een belezen publiek. Maar een groot deel van de bezoekers van, uh, van herinneringsplekken... zal waarschijnlijk nooit die dikke historische studies lezen. Die, uh, die er maar, ook overigens in grote aantallen verschijnen. De meeste herinneringsplekken gaan over de slachtoffers. Uh, we hadden het al over het Achterhuis, uh, Westerbork, Kamp Amersfoort... Als je die, die grijstinten van zo'n oorlog duidelijk wil maken, dan zou je eigenlijk ook heel veel oog moeten krijgen voor de plekken die aan de daders herinneren. En die, die liggen juist gevoelig om als monument te bestemmen. Ja, maar ik zou ook niet direct willen zeggen... dat ik de grijstinten uh, per se zou willen duidelijk maken. Want dat is wel een heel erg belangrijke discussie... in de vraag van, van welke rol, wie, wie speelde welke rol en, uh, en, en hoe. Maar het, het is ook essentieel om, om duidelijk te maken... wat er op een bepaalde plek gebeurd is. En dat is zeker wanneer je op Westerbork bent niet grijs. Dat is, eh, ja, noem dat maar vooral, eh, het, is, het is hot history, zou je kunnen zeggen. Het is een hele hete plek waarvan alles is gebeurd... waarvan je liever zou willen weten dat het eh, liever... liever bij wijze van spreken ook graag geen ooggetuigen zou willen zijn. Dat, dat heeft met grijs niet zoveel te maken. Het heeft natuurlijk wel te maken met de plek met daderschap inderdaad... en met, met, met slachtofferschap nou ja, en met gradaties van, de, van daderschap. Een van de dingen in Westerbork was dat uh, je had de adel van Westerbork... dat waren gevangenen die een soort rol kregen in het bestieren van het kamp... en die daarmee dus een soort van dader werden ook. Ja, dat is eigenlijk al een uitdrukking van Herzberg. Het is een chroniek van de jodenvervolging. Uit, uh, nou, ik meen 1948, 1950... waar je al spreekt over de adel van, van Westerbork... als de groep Duits-Joodse vluchtelingen... die eigenlijk de oorspronkelijke doelgroep was in 1939... toen het kamp werd gebouwd. Zij zaten daar als eerste. Ze werden erop gevangen. Het was eigenlijk een vluchtelingenkamp van het soort... zoals we tegenwoordig in Nederland ook weer kennen. Hè. Dat is een interessante historische parallel. En uh, ja, zij zaten daar. En in 1941 werd het kamp als het ware genatificeerd. Het werd overgenomen door de Duitsers. En anders dan mensen vaak denken... Dat is ook weer een effect van media en film. Iedereen denkt dat daar een groot SS-kamp naast lag... en dat al die, die, die, die, die Nederlandse Joden werden bewaakt... door Duitse militairen en SS'ers. Dat was niet zo. Het waren de, voornamelijk de Duitse-Joodse vluchtelingen... en ook wel wat Nederlandse NSB'ers... die daar als kampbewaarders dienden. En um, ja, dat leverde natuurlijk de ingewikkelde figuur op... dat in de ogen van Nederlandse Joden... die met deze groep vluchtelingen niets uitstaande had... die als het ware rechtstreeks uit Amsterdam kwamen met de, met de trein... En Tijd lang in het doorgangslager zaten. En vervolgens werden ja zeg maar werden bewaakt door, door Duitse Joden. Die ook Duits praat, praten, net als de Duitsers. Die hadden het idee: van wat zullen we nu krijgen? Wat is hier aan de hand? Achteraf kun je ook zeggen dat dat natuurlijk voor de omstandigheden in kamp Westerbork relatief gunstig is geweest. Dat is het wonderlijke. Bijna de, de, de, ja, het woord ironie is eigenlijk niet op zijn plaats, maar het is wel de façade die werd opgehouden. Een kamp dat met, Joods, met Joodse vluchtelingen, het is, het is uniek eigenlijk in, in het Europese verhaal, dat werd bewaakt door, um, um, uh, door Joden. He, dat is, dus dat is, dat is het ingewikkelde verhaal wat Westerbork ook te vertellen heeft. Ja, dat zou je ook grijs kunnen noemen. Ik noem dat, ik, ik, ik, ik noem dat eerder fel gekleurd in heel veel opzichten. He, het, maakt, het maakt het beeld kleurrijker. Maar het, het is duidelijk dat het een complex en, en zeer ingewikkeld verhaal is. En dat ja, de vraag over daderschap dus hier niet alleen betrekking heeft... op, eh, op zeg maar Cortella-achtige Duitsers. He, zoals dat in Amersfoort het geval was of in Vught. Maar dat hier natuurlijk ook een soort ja, een ingewikkelde rol is voor kapo's. We praten zo meteen verder. Mm.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 My mind, because your hands may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black as night. But the feelings are wrong Your heart is as black as night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 Ja, ik heb de, ja. En aan de andere kant zie je ze gebiedje nog een beetje. Ja. Nou, stik erop. Ja, stikker erop en in, uh, in de krat. En zo ga je dan uh, alle ruimtes langs en je kruipt even onder de vloer. Ja, en dan uh, kijk ik wat ik vind. Dat stop ik in zakjes en dan uh, doe ik de luik weer dicht. Ja. Jobbe laat gebruikssporen zien die hij in andere ruimtes al eerder tegenkwam. Ja, als het gaat over gebruikssporen, hè, want dat, dat is waar dit type onderzoek over gaat. Over gebruikssporen van de bewoners. Dan is de keuken in dit geval uh, heel interessant. Omdat, uh, omdat die er heel veel uh, zijn. Het grootsteenkastje. Ja, dit is het nou ja, Ik weet niet hoe het uh, uh, bij jezelf is... maar bij mij, het gootsteenkastje, kom ik alleen als ik even het afwasmiddel moet hebben. En uitruimen doe ik misschien één keer in de twee jaar. <lacht> dus uh, wat je dan hier ziet, is dat dat precies ook hier ook zo gebeurd is. Dus er staat een verzameling schoonmaakmiddelen. Dit is inderdaad heel antiek. Ja, en het, is echt, het is echt antiek. Er staat zelfs één fles bij. Dat is deze. En daar staat op uh, benzine, vuurgevaarlijk... En uh, nou, je kan aan het etiket zien dat dit echt een, uh, een behoorlijke op leeftijd zijnde fles en etiket uh, is. Want het telefoonnummer heeft nog maar vier cijfers <laughs> uit assen. Maar dus eigenlijk is het heel bijzonder dat je dat soort dingen nog aantreft in een huis. Uh, ja, ja dat, is, dat is heel bijzonder. In dit, dit geval zeker. Uh, maar in feite heeft elk huis wel zo zijn, uh, zijn sporen hoor. Je kan in, in de meeste gebouwen wel bouwbiografische fondsen doen. Een klein bruin flesje met een... Uh... Etiketje, een etiketje en handschrift erop. Lizol. Een potje lisol is, uh, is tegenwoordig ook zeldzamer. <lacht> ja. Dus de bijkeuken, of wat, hoe noem je, je ziet, dit? Ja, je zit in de bijkeuken aan het schuurtje. Um, als je dan in het schuurtje een hele kijkt. grote houten zware. Dit is een soort. Gaat Vrij moeilijk open. Waarschijnlijk is de bodem gaan werken. En dit is dus nog de, de echte schuur die origineel uit, uit 1939 is. En daarin zit dus een heel bijzonder spoor. Dit is dus altijd al de, de werkschuur geweest. En het is bekend dat hij uh, een tuinman had... En die man, die tuinman, daarvan is ook bekend dat hij veel in de schuur kwam. En dat hij ook het, uh, het beheer deed over het gereedschap. En als je nou in de schuur hier nou. op de muur kijkt... dan zie je dat daar uh, ja, de silhouetten van alle gereedschappen... zoals dat uh, ja, vroeger wel vaker gedaan werd... Ja, is een beetje opa's schuurtje, hè? Ja. Ja. ja, echt een beetje opa's schuurtje. En het is heel goed mogelijk dat deze dus nog uh, door, uh, door Fuchs, dat is de, de tuinman... dat die dit nog heeft aangebracht op de muur. Het is, het is ook heel erg mooi eigenlijk. Uh, ja. ja, het heeft wel wat. Ja. Een schep en een bel. Of zo'n klein handschepje en een heggenschaar. En een takkenknipper, dat ding daar met die veer daar. Maar wat zou dat zijn, die? Deze? Ja. ja dat vind ik wel interessant. Ik denk dat dat een, een schaar is voor uh, schaapscheren. Oh, dat kan natuurlijk ook, ja. Ja, want ze, ze hadden hier toch ook schapen? Ja, Gemmacker die had, uh, zover ik weet, dat hij uh, een paar schapen voor de. Uh, ...voor in de tuin lopen. Uh. We gaan naar boven? Ja. Kunnen we nu gelijk de kamer, de slaapkamer van Dumberger lopen? Um, we weten onder andere dat dit Kemmerke slaapkamer is geweest... aan de hand van de getuigenis van vrouw Ash, um, Maar we weten ook dat Kemmerke regelmatig op het balkon stond. Dit is de enige slaapkamer met een uh, balkon. En dat hij met een verrekijker keek naar overvliegende Amerikaanse vliegtuigen. En, uh, maar hier sliep hij dus. En we weten ook dat um, Kemmerke was ook getrouwd. Hij had een vrouw en twee dochters en... Um, die schijnen hier één avond geweest te zijn. En daarna ook hals over kop vertrokken. We weten niet wat de reden is. Het kan te maken hebben dat ze erachter kwam dat die drezen had. Of dat ze de sfeer hier niet prettig vonden. Of dat ze misschien... Al kan ik me niet voorstellen dat dat iets te maken had met kamp Westerbork. En iets hoorden over transporten. Want over het algemeen waren ze toch fanatiek nazi. Wat weet u nog van die badkamer? Nou... Nou... Normaal... Destijds, zoals het waren, luchtpad en een wastafel. Nee, wc was er niet in. Nee, was niet. nee die was ernaast. Ja. Nou, dit, dit is wel een interessante combinatie. We zijn nu in de, in de badkamer. Even kijken. Dat vind ik eigenlijk nog interessanter. Daar staat dus een bidet. Een bidet is, een, hoort bij de inventaris, dus dat is geen bouwbiografisch spoor. Maar wat wel interessant is, is dat deze dus niet in het originele bouwplan zit. En dus kan dat betekenen dat de kampcommandant Gemmeker er speciaal om heeft gevraagd om een bidet te laten inbouwen. En dan is, dat zegt dat wel iets over de bewoner, in dit geval de kampcommandant. En dan is het wel weer een heel bijzonder ding. Dat is ook een heel raar idee dat hij hier, uh, nou ja, hoe zeg ik het netjes? Uh, bovenop heeft gezeten. Ja. Dat, uh, ja, dat, ja precies en Dan heb je echt de plek waar, uh, waar de, In zekere zin de meest uh, beruchte man van het, uh, van het kamp met zijn blote billen heeft gezeten <laughs> Dat is wel een rare is Best een chic huis Het is uh, een prachtige villa Je kon hier zo uh, vanuit je bad uh, Zelfs dat raam is laag Dat je gewoon vanuit je bad van buiten kan naar buiten kijken. kan kijken Dat zou ik ook wel willen Nee, dit is echt een, een huis in landhuisstijl. Het is echt uh, bedoeld om het aanzien van de commandant ook uh, ja, te laten zien, als het ware. Het is ook echt groter dan de andere huizen die hier uh, naast gestaan hebben. Is dit een bijzonder huis voor jou? Uh, ja. Ja, dit is echt wel een uh, bijzondere huis, maar ook vooral een bijzondere uh, ja, klus, zou ik zeggen. Ik, uh, ik doe dit onderzoek nog niet zo lang, maar ik kan me op dit moment geen uh, indrukwekkender onderzoek voorstellen dan dit onderzoek in het huis van de kampcommandant. Dat is uh, zeker. Ja. Ja. Het onderzoek in de woning is een van de archeologische studies die in de komende jaren gedaan worden. Archeoloog en projectleider Ivar Schutte legt uit waarom. De ambities van het herinneringscentrum Westerbork zijn, uh, zijn groot. En we hebben ze ook op papier gezet. Uh, we hebben tien of twaalf uh, projecten voor de komende jaren uitgezet. Uh, want de meeste van die projecten die zitten eigenlijk buiten het feitelijke brakkenkamp. En... Uh, Daarvan is eigenlijk veel minder bekend dan, uh, dan je wellicht zou denken. Want er zijn ontzettend veel uh, getuigenissen, er zijn heel veel boeken. Maar is er nou een kaart van een kamp met zijn omgeving? Waar de satellietwerkkampen lagen, waar uh, de waterzuiveringsinstallatie was... waar uh, uh, er is een executieplaats ergens. Allemaal, allemaal dat soort informatie van heel veel van die plekken is eigenlijk heel erg weinig bekend. Dat kan je allemaal achterhalen met archeologie. Nou, laat ik het zo stellen. Je kunt alleen nog maar door archeologie iets achterhalen. Het is de enige discipline die je nog tot beschikking staat. Er is ook wel discussie over dat er zoveel geld wordt gestopt in de woning van een kampcommandant. Kan jij je daar ook iets bij voorstellen? Um, het is natuurlijk een hoop geld. Zeker in tijden van crisis gaat het om een behoorlijk bedrag... Maar aan de andere kant vergeet niet dat deze woning staat symbool. Vooral voor de periode 1942-45. Met meer dan 100.000 Joden die hier naartoe gebracht zijn. En vervolgens doorgestuurd naar het oosten. Daar werden vernietigd, vermoord in gaskamers. Het is allemaal, zeg maar die kampcommandant die hier in die woning zat, die was daar verantwoordelijk voor. Want we weten ook van Ash dat, dat op een gegeven moment nam ze de telefoon op. En toen werd er iets gezegd over een transport van duizenden mensen dat dat geregeld was. Dus ook hier kwamen zelfs telefoontjes binnen als het ging om deportaties. Hier heeft de Kemmeke nagedacht over hoe hij het kamp moest laten functioneren. Als doorgangskamp, als werkkamp. Hier zijn eigenlijk beslissingen die hij heeft genomen, zijn eigenlijk hier voorbereid. En... Daar staat deze woning symbool voor. Ik zing mijn westervolk zere naden. Tussen de barakken kreeg ik de pakken op de hei. Die ze westervolk Ivar Schutte, Jobbe, Wijnen, Guido Abuis en Ash Rosentaal waren te horen... in een reportage gemaakt door Gerda Bosman. Rob van der Laar zit hier in de studio, hoogleraar Erfgoed van de Oorlog. Ja, dan horen we dat daar een, een, de plek is waar die met zijn blote uh, billen... de kampcommandant op de wc bril zat. Dit moet dus straks worden ingericht als een soort uh, museum, die, die commandantswoning. Uh, hoe doe je dat zinnig en, en toch ook smaakvol? Nou, Dat laatste is wel belangrijk, want ik denk niet dat we hier... een, een experience van moeten maken. Um, ja, dat... dat kijk het... Maar moet je zijn uniform bijvoorbeeld al in een, in een vitrine... stel dat dat uniform nog ergens uh, uh, zou zijn... moet je dat dan daar ophangen? Kijk, het interessante en ook het moeilijke van zo'n plek... als de villa van de kampcommandant... is dat je eigenlijk voor alles moet voorkomen... dat je hier een soort plek krijgt... waar mensen zich gaan identificeren met de dader. In de, in de zin waarop je dat bijvoorbeeld doet met Anne Frank... in het Anne Frankhuis. Daarom is die villa ook een heel interessante plek. Um, ook, ook gewoon museologisch gezien. Is het, het, is geen normaal, uh, het is geen normaal huismuseum, om het zo maar te zeggen. Dus dat soort dingen als de wc waar Gemmeker misschien op gezeten had... ja, ik denk niet dat dat de boodschap is van... van van de villa die het uiteindelijk moet gaan vertellen. Het verhaal waar het hier om gaat, is toch veel meer... Toch dat... vindt iedereen dat spannend. De, de, de witte Mercedes van Goebbels, dat, dat is ook een, een ja, gezocht object. Ja, ik weet het. Het is natuurlijk een hele handel ook in dit soort objecten. Het is zelfs handel in Hitleriania. Hè, spullen die ooit aan Hitler hebben toebehoord... of, of, of watercolors-tekeningen die hij gemaakt zou hebben... in de tijd dat hij nog kunstenaar was. Of mislukt kunstenaar, moet je eigenlijk zeggen. Maar dat is eigenlijk toch niet wat... Ja, was het maar gelukt, dat ja. is nou ja, in zijn eigen ogen was, was wat hij gedaan heeft één groot kunstwerk. Voor ons was het natuurlijk de hel. Um, maar nee, ik denk dat, dat je dat beeld van de hel... dat je dat nou juist vanuit de villa duidelijk moet maken. Hoe, je moet je afvragen, wat zag Gemmerker toen hij over het kampterrein keek? Die villa die staat diagonaal in de richting van het kamp... waar helaas de barakken niet meer zichtbaar zijn. Dat roept ook de vreemde situatie op... dat waar al het erfgoed, al het fysieke houten erfgoed is verdwenen... dat de houten villa van de kampcommandant als enige er nog staat... en dat we die nu gaan beschermen. Ja, dat, dat... ja de, de, de stichting Bewaar Kamp Vught, of, of hoe die stichting ook precies heet, uh, mag. Die hadden wel een terecht argument. Die zeiden, uh, nou gaat er heel veel geld naar het bewaren van het erfgoed van de dader terwijl er geen geld is hier in Vught... om het, om het erfgoed van de slachtoffers te bewaren. Ja, maar dat is, dat heeft natuurlijk, daar zie je ook weer een voorbeeld van competitie. Hè. Ik zei net al, we hebben competitie tussen kampen... waar het gaat om bezoekersaantallen. Je hebt dat inderdaad ook waar het gaat om subsidies. En, uh, en, en je hebt ook natuurlijk weer een soort van competitie... tussen slachtoffers en daders-erfgoed. Uh, maar nee, waar het in werkelijkheid om gaat, is denk ik... dat je uh, natuurlijk een kamp als Westerbork... eigenlijk alleen maar in het perspectief van de slachtoffers moet zien... maar dat je moet realiseren dat slachtoffers alleen maar kunnen zijn wanneer je daders hebt. En het, het dadererfgoed op Westerbork is precies de plek waar je je af moet vragen... wat zou ik nou eigenlijk zelf hebben gedaan wanneer ik, eh, wanneer ik in die situatie was. Als je realiseert dat Gemmeker eigenlijk maar heel kort gevangen heeft gezeten... Eh, na de oorlog, omdat hij zelfs eh, met, met, met een aantal Joodse eh, gevangenen... die een min of meer... Uh, vrij pleiten van het van, van het geweten hebben van, uh, van uh, uiteindelijk de, de jodenmoord in Auschwitz en Sobibor, et cetera dat hij die, dat die gewoon met de leugen ik heb het niet geweten, ik heb het niet gewust. dat hij weggekomen is, omdat hij zei ja, ik heb mijn opdracht gedaan, ik heb mijn werk gedaan en ik heb persoonlijk niemand kwaad gedaan ik heb het allemaal perfect ge georganiseerd ik had zelfs een ziekenhuis hier staan met 1700 bedden en 100 artsen het beste ziekenhuis van Nederland zou je kunnen zeggen, dat heb ik allemaal gedaan ik heb revue mogelijk gemaakt. Ik heb het ook allemaal prachtig op de film gezet. He, daar hebben we nog mooie, mooie voorbeelden van. Je ziet de treinen wegrijden met, met Gemmeke ernaast gezellig pratend met Joodse gevangenen die die lachende trein inpraat. Dat, um, dat heeft hem vreemd genoeg, een beetje zoals Albert Speer na de oorlog zou je kunnen zeggen, vrijgepleit. Ja, hij en, was, had de reputatie de gentleman en uh, kampcommandant. Exact, exact. En dat is juist een facet van daderschap dat veel belangrijker vindt dan het, dan het brute beeld wat we hebben van de Cortella's en, en andere psychologen die veel te veel in films optreden als het voorbeeld van de dader. Nee, kijk eens bijvoorbeeld naar het Hucker-album. Het, het album wat door het U.S. Holocaust Museum, eh, Memorial Museum op, op internet is gezet... waar je gewoon de Duitse kampbewakers en officieren, hoogofficieren van Auschwitz... gefotografeerd ziet. Het zijn mensen zoals wij. Ze maar staan er lachend en glimlachend Wat hier op. dus nu speelt, er wordt van alles opgegraven in, in, in Westerbork... rondom om die kampwoning uh, bijvoorbeeld, die commandantswoning. Uh, het gebeurt ook in, in Duitsland op heel veel plekken. Uh, Sachsenhausen onder andere. Overal lijkt nu ineens gegraven te worden... om al die oude holocaust-memorabilia naar boven te krijgen. Dus, dus daar moet straks enorm gediscussieerd gaan worden over de vraag... wat ga je laten zien en hoe en welk verhaal wil je eigenlijk vertellen? Ja, nou dat moet je natuurlijk altijd. Die vraag, die vraag eindigt nooit. En het verhaal wat we vertellen is ook om de tien jaar... kan je bijna wel zeggen, begint dat te verschuiven. Dus het verhaal, om maar om iets te noemen... het nu op dit moment centrale verhaal van de Holocaust... waar Westerbork natuurlijk ook de plek voor is... naast het Anne Frankhuis in Nederland... en, en de Hollandse Schouwburg moet ik zeggen... dat, dat was eigenlijk voor uh, de jaren... 80, 90 nog helemaal niet het geval. Ook Westerbork als herinneringscentrum dateert pas van de jaren 90. En um, je moet je dus voorstellen dat daarvoor... eigenlijk een heel ander verhaal werd verteld. Dat van de bezetting en van, van het militaire verhaal... ook vooral het patriotische perspectief. Dus dit verhaal, dat, dat is nog helemaal niet zo, zo, zo breed en algemeen... en uh, uh, uh, uh, verteld als dat we vaak denken. En er is dus nog ontzettend veel te onderzoeken wat dat betreft. En ja, ook in 1992, toen het kampterrein als herinneringsplek werd... Uh, uh, werd werd, werd, werd omgevormd, werd heringericht. Toen is er gewoon uh, ja, de, laten we zeggen, twintig jaar eerder waren de barakken weggesloopt. Toen is er lange tijd niets gebeurd. En vervolgens zijn er taluuts gemaakt en er, is, er zijn holocaustmanementen neergezet... zonder dat iemand zich bekommerde om wat er in de grond lag. En vandaag de dag is dat ondenkbaar. Het is zelfs ook verboden. Hè? We hebben de Malta-wetgeving, die zelfs ook als het om heel andere plekken gaat... in heel Nederland, overal in heel Europa moet ik erbij zeggen... Eerst graven, dan bouwen. Ja, exact. Dus, dus zelfs vanuit dat, dat principe is het al volstrekt logisch wat hier gebeurt. Is het niet jammer dat er dan iemand is die nadenkt over welk verhaal... De plek moet uh, vertellen. Omdat het uiteindelijk natuurlijk het mooiste is als iets niet tot een officieel herdenkingsmonument wordt verheven. En jij toevallig weet dat daar onderduikers of NSB'ers uh, of wie of dan ook hebben gewoond. Dat het, dat het niet via een officieel kanaal is dat je een, een plek herinnert, maar dat mensen het gewoon zelf doen door vertellingen of via ja, boeken. Dat, maar dat is eigenlijk de manier waarop elke plek ontstaat. We hebben vaak het idee dat het allemaal een kwestie is van beleid van bovenaf. Dat komt een beetje door... Door, door de gedachte dat het gesubsidieerd wordt. Maar je moet je voorstellen dat bijna al het oorlogserfgoed... en dat praat ik over heel Europa... niet is ontstaan van bovenaf door regeringen of politieke besluiten... maar dat het eigenlijk overal is ontstaan, bijna grassroots van onderaf... Door, doordat mensen zich het druk maakten, dat er dingen werden weggesloopt. En, en soms mislukt het, u, u, u was zelf betrokken... bij een, een Joodshuis in Amsterdam-Zuid. In de Viotastraat, de geloof ik. Ja. En ja, dat was helemaal nog intact. Een, een, een plek die echt herinnert aan hoe het geweest moet zijn, dat Joodse leven in Amsterdam. Wat er natuurlijk na de oorlog uh, ineens niet meer was of, of een stuk minder. En toch is het niet echt gelukt om daar een museum van te maken. Nou, dat was ik niet opzet. Het kwam eigenlijk meer tegemoet aan de gedachten die je net zelf verwoordde... dat we het eigenlijk allemaal het meest interessant vinden... Om, uh, om niet zozeer op een gedisnificeerde plek te zitten... met allemaal dingen die ons worden aangeboden als experience... maar om als het ware bij toeval op iets te stuiten... waarvan je denkt, ja, verdorie nog. Wat tot. was dat? Het, het, het huis aan de Viotta-straat? Wat was daar te zien? Het, het wonderlijke was eigenlijk dat dat een huis was... wat, wat, wat met getimmerde ramen eigenlijk net op het punt stond. Je zou bijna kunnen zeggen vergelijkbaar met West in 1970, waar de barakken toen werden weggesloopt. En Manja Pach, als het ware, bij toeval kwam kijken. Het was toen een Moluks woonoord geweest. En zich realiseerde dat het Molukkenkamp, wat daar werd gesloopt... eigenlijk het Joodse doorgangslager was, waar hij eigen vader gevangen had gezeten. Nou, die, die, die ervaring hadden we ook een beetje in Fjotastraat. Een groep uh, studenten, onder begeleiding van een collega van mij... die hebben daar, ja, eigenlijk in, in, in Amsterdam-Zuid... niet zozeer vanuit perspectief van de Tweede Wereldoorlog... maar vanuit een, um, een binnenhuisarchitectuurperspectief... Geprobeerd om, eh, om, om, om interieurs van villa's van, eh, van nieuwe architectuur begin deze eeuw, begin vorige eeuw moet ik eigenlijk zeggen, in kaart te brengen. Ja, vroeg twintigste architectuur en, uh, en stuitte toen plotseling op een pand... Wat, ja, wat, wat net was overgegaan, niet meer in particulier bezit... maar was overgegaan naar een vastgoedonderneming... een aannemersbedrijf ook. Die waren druk aan het slopen. En wat bleek, daar zat nog een interieur in, een kamer, een salon... waar ze eigenlijk niet aan durfden te komen... en ook nog niet zo goed uh, raad mee wisten. En, uh, en ja, toen, uh, toen wilde een van de studenten daar bij mij op afstuderen. En toen zei ik, nou ja, dat kan wel... maar dan moet ik eerst weten wie dat interieur ontworpen heeft. Want het is toch heel... heel heel merkwaardige zaak. Toen is er eigenlijk razendsnel onderzoek gedaan... Um, uh, en ontdekten we dat het... Uh, letterlijk ontdekten we dat door, door met, een, met een bouwlamp te schijnen... op het interieur van een, van een, van een uh, dressoir-deurtje. En daar zagen we een handtekening. Ik heb sowieso al nooit eerder gezien. Een handtekening, echt letterlijk een handtekening... in een uh, palisander uh, of mahonie-kastdeurtje. En, uh, en daar stond met een prachtige zwaai... Napoleon Le Grand. En ja, deze, deze Napoleon Le Grand bleek uit een bekende familie... van Joodse interieurontwerpers eh, afkomstig te zijn... die ook een winkel hadden in de, in de Kalverstraat, meen ik. Maar heel veel winkelinterieurs, maar ook villa-interieurs ontworpen dan, hadden. Echt iets authentieks, wat, wat je... Ja, van het Anne Frankhuis niet kan zeggen dat het nog volledig authentiek is. Nee, dit was dus echt een Joods interieur. De vraag is altijd: is iets Joods erfgoed? Nou, dit was het dus letterlijk. Bij het Anne Frankhuis is natuurlijk een andere situatie. Viotastraat Straat ligt als het ware letterlijk in het centrum van de Jodenvervolging. Om het andere huis, weer in die buurt bij de Restenstraat Amsterdam-Zuid. Maar toch was de algehele reactie. Ja, nog zo'n memorial, we hebben al het achterhuis, moet dit? Ja, maar dat, ook misschien wel begrijpelijker reactie. Dat is allemaal begrijpelijk. En, en dat is ook begrijpelijk vanuit, vanuit, uh, vanuit, vanuit de nabestaanden... die dit allemaal hebben meegemaakt. Een Joods-Nederlands, uh, Joodse gemeenschap. Maar je moet je ook realiseren dat er natuurlijk een... een, een, een ja... Erfgoed is, is nooit dat wat het lijkt. Het Anne Frankhuis is natuurlijk een ingewikkelde plek... wat, wat wereldberoemd is, waar 80% van die miljoen bezoekers... waar ik het over had, eigenlijk toeristen zijn. Wat, uh, waar Amsterdam, uh, Joods Amsterdam en ook de Joodse gemeenschap in Nederland... misschien niet eens zoveel mee heeft. Omdat Anne Frank ja, ook niet letterlijk uit de Joods, Joodse-Nederlandse gemeenschap... afkomstig was. Of omdat het uh, Disneyficering is, waar we het net over hadden. Er is altijd angst voor evocatie. Maar voor... het lijkt wel alsof mensen op een plek een geschiedenis projecteren. Uh, uh, het, de poort van Auschwitz, arbeid macht vrij. Blijkt niet de poort te zijn waar de meeste gevangenen door naar binnen kwamen. Vervolgens wordt het heilig verklaard. En dan ontstaat de strijd van wie het eigenlijk is. Ja, erfgoed ontstaat ook eigenlijk pas op het moment dat het wordt toegeëigend. Dus puur het ontdekken van een bepaalde plek. Wat je in je eentje kan doen. Zoals dit voorbeeld van de Viotta straat. Dat maakt iets nog niet tot erfgoed. Erfgoed is pas als het opeens van ons is. Als wij ons ermee verbinden. En wij het idee hebben dat we er ook voor moeten vechten om het te behouden. En wanneer houdt het op, die Tweede Wereldoorlog? die houdt naar mijn gevoel helemaal niet op. Althans, niet, niet, dat maken wij niet meer mee dat het ophoudt. Omdat eh, je kan het bijna vergelijken met, met, met de Eerste Wereldoorlog... Waar, waar nog steeds meer bezoekers komen bij eh, Flanders Fields Museum in Ypres. Um, um, uh, je, kunt het vergelijken, nou, je zou het bijna kunnen vergelijken, vergelijken met, met middeleeuwse veldslagen... Waar, waar, zoals je weet, nog niet al te lang geleden in voormalig Joegoslavië... oorlogen zijn gevoerd tussen Serven en Bosniërs en Kroaten... Het vreemde is van dit soort, dit soort oorlogsverleden... dit soort plekken waar mensen niet eens persoonlijke herinneringen aan hebben. Niet eens herinneringen die ze, die ze nog vanuit van, van hun eigen familie... Of, of herinneringsgemeenschappen kennen. Maar die gewoon op een bepaald moment een rol gaan spelen. Ook in politiek-ideologische debatten. Dat erfgoed wordt constant opnieuw gemaakt. En dus zitten we nogal uh, lange tijd vast aan de Tweede Wereldoorlog? Ja, en de vraag is eigenlijk dus vooral... wat voor verhaal willen we vertellen op die plekken? Waar... Wat, wat, wat willen we daar ons gelijk halen? We willen, we daar, willen we duidelijk maken aan mensen... wat voor gevaren er, hebben, er, er kunnen plaatsvinden, weer opnieuw? Hè? Omdat het hier zich heeft voltrokken en, en de achtergronden daarvan. Welk verhaal wil je vertellen? Dat is eigenlijk de opdracht die waarvoor we staan. Dank Rob van der Laarzoog, leraar erfgoed van de oorlog bij de Vrije Universiteit en universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en andere uitzendingen kunt u vinden via onze website www.labyrinth.nl. Volgende week zondag zijn we natuurlijk weer hier op de radio te horen tussen 8 en 9 op Radio 1. En dan gaan we het hebben over de wetenschappelijke missie van André Kuipers die over 10 dagen gelanceerd wordt dan naar het Internationaal Ruimtestation. Nu op deze zender het journaal. En daarna Holland-Dok Radio. Dank voor het luisteren. Nog een mooie avond. André Kuipers opnieuw naar de ruimte. Het Radio 1-journaal telt af.